De uitreiking was afgelopen avond in het tv-programma Opium. Bervoets is blij en trots met de prijs, een bedrag van 5000 euro. Daarmee wil ze haar studieschuld afbetalen en wat rondjes geven, zei ze. De jury onder leiding van oud-minister Heli Dancona... koos unaniem voor het boek van Bervoets. De prijs wordt sinds 1979 elke twee jaar uitgereikt door het maandblad opzij... maar droeg eerder de naam van Annie Romein. Eerdere winnaars zijn onder andere Ella Haase en Jessica Deurlacher...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 Het weer nog vannacht droog tussen de 3 en 6 graden. Overdag fris, 11 graden met bewolking en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zareira Groenhart. Welkom in het tweede uurtje van Lust. En we praten vannacht over een onderwerp waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. Maar de manier waarop we erover spreken, daarmee proberen we je toch een beetje vrolijk te maken. We hebben het over liefdesverdriet. Dat vreselijke verdriet waarbij je hart in duizend stukken breekt. En waarbij je het gevoel hebt dat je er nooit meer overheen komt. Maar we praten natuurlijk over allerlei manieren hoe daar wel overheen te komen. En in de studio zit bij mij al de hele nacht... Yeah. Jennifer van Ludovidu.com. Een prachtige site die eigenlijk een digitale uh, schouder is om op te huilen... Tja. als je liefdesverdriet hebt en jullie doen allerlei leuke dingen. Je vertelde net toen we naar... Uh, in plaats van Beyoncé aan het luisteren waren... dat jullie laatst voor iemand die zich had ingeschreven bij de site... hadden uh, ook een karaoke-avond georganiseerd. Nou, dat, dat, is toch super. dat is toch super. Van, uh, inderdaad, uh, met allemaal van dit soort liedjes. Uh, Doe die... je do war stripes aan En, uh, en, schreeuwen schreeuwen het en uit. zingen en dans de <laughs> pijn uit je lijf. Yes. Fantastisch, zo Wacht moet je dat ook doen, hè? ja, tuurlijk. Ja, ja. Wat zijn jouw eigen ervaringen met liefdesverdriet... Heb je het wel eens zo erg gehad dat je dacht... ik kom er niet meer bovenop? Of heb je zoiets van... ik weet niet waar ze het al een uur over hebben bij lust? Elke dat keer als mijn relatie voorbij is... dan stap ik er gewoon overheen. En dan ga ik gewoon door. Die mensen heb je ook. Ja. Hoor ik heel graag van je wat je ervaringen zijn. 0800-1121. 0800-1121. SMS'en mag je ook doen, hè? Dat doe je naar 9090. Ik denk het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan wat je hebt meegemaakt aan gebroken harten. Jennifer, wij gaan straks nog even uh, wat persoonlijker in op dat hele... Gebroken hart ding. Yes. altijd is heerlijk om over te praten heerlijk. van jezelf. Hé, hey, weet je, toen en toen heeft je op de markt gestampt. Als het maar vroeger was. Ja. ja, het is vroeger. Want tegenwoordig ben jij best gelukkig, toch? Ik ben intens gelukkig. Nou, ja, ik ook. Maar ja, het, kost, het kost weinig moeite om terug in de tijd te gaan... en naar dat nare gevoel te gaan. Dat is dus ja. raar, hè? Ja. Ja. ja. ja Heel veel andere dingen vergeet je. Ja. Maar liefdesverdriet kan je qua zwaarte of zo zo oproepen. Ja. Omdat het zo... Tekenend kan zijn voor een periode in ja, je leven. Het heeft met alles te maken gehad. Dat is het ook. Muziek, alles, alles wat er op dat moment was, was, was het. Liefdesverdriet, mee. was was ja. pijn. Ja. Ja. Straks daar meer over. En straks gaan we ook nog even luisteren naar onze vrienden in Boyd's Bar die uh, ja, alles opengooien en eerlijk vertellen over die harten waarop gestampt werd. Pijnlijk. Maar ook MUZIEK.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 I ask you for your daughter's hand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 Wat fijn dat er veel gebeld en ge-sms wordt. Helena, die sms mij liefdes verdient. Vraagteken, vraagteken. De oplossing is gewoon een nieuwe liefde zoeken en vinden. Dat is inderdaad een manier waar, uh, hoe, ja, hoe je ermee kan omgaan. Ja. Ik geloof daar niet zo in. Ja, het is wel een beetje dat als je weer een nieuw iemand hebt... dan gaat die oude wel uit je hoofd. Dat is wel zo. Dus ik... Ik denk dat het voor sommige mensen misschien wel fijn is. Maar niet meteen. Is. Ik nee. denk wel, pak even je moment. Ja. Verwerk eens. Kijk ja. eens even wat er gebeurd is. Waarom zijn dingen misgaan? Welke ja. dingen zijn er goed gegaan? Wat wil je in je volgende relatie wel weer? Wat wil je niet? Ja, vooral naar een relatie. Maar je ja. kan natuurlijk ook liefdesverdriet hebben van George Clooney. Ja. Of, ja dat weet is je. toepak, hè? Die, toepak, ja. Al die tijd toepak. geleden. <lacht> Na een optreden ging nooit meer thuis nee. van. Hey, zullen we <lacht> terug naar onze uh, inmiddels al bijna dronken vrienden... in Boyd's Bar, Arco Betten... Barry, Fiep en Jenny. Die drinken drankjes en die praten over het onderwerp. En uh, Bette die, uh, wil graag een nieuwe term introduceren. Namelijk dubbeldekker liefdesverdriet. Oké. Okay. Mm -hmm. Weleens, ik heb wel eens dat, dat ik dacht ik, dat ik date met een jongen en dan kwam ik er na twee dates achter dat hij dus nog een ex had waar hij eigenlijk ah, nog niet ja. overheen was. Dan gaan we wel echt alle alarmbellen ja, gaan dan ja. rinkelen. En ik heb dus één keer gehad, uh, dat was zo'n dubbeldekker uh, liefdesverdriet, <lacht> dat uh, de tweede nog niet over zijn ex heen was en ik was echt stapel verliefd. Nou, toen dacht ik echt, nee ik ga nooit meer een relatie beginnen. Toen vond ik mezelf zo verschrikkelijk zielig. Toen ben ik het nachtleven ingegaan en heel veel gaan drinken. En toen kwam nachtleven ik hem... Nachtleven in jou. En toen ben ik altijd, kwam ik altijd hem tegen als het dan om drie uur s'nachts... ik dronken en despert door een kroeg liep. En dan ging ik... Oh, het was vreselijk. Een misdragen. Dat is überhaupt het meest vervelende vind ik van liefdesverdriet. Het feit dat mensen of dat je exen altijd in de buurt lijken te zijn. Je komt er altijd verdomme overal ja. tegen. En en ik deed ik je het sterven, Of ga naar een andere stad of Op het moment weg. dat je er slecht uitziet... Ja, ja ook nog eens, uit. ja. Maar ik deed het erom. Ik, uh, ik verzond allemaal excuses om, om op plekken te, te zijn waar ik hem tegen kon komen. Nee. Ja. Maar dan ondertussen wel een enorme tafereel ervan maken. Drama's. De, de, de, je zocht de interactie op met hem ook ja. op de vloer, zeg maar waar hij ja, dan, dan was. was ik, dan, dan had ik me dus weer verloren in alcohol. Dat klinkt heel dramatisch, maar <laughs> ik wou namelijk heel goed in liefdesverdriet hebben en daarin heb je Dan ook op eens dertig katten en zo. Nee, dit niet. Maar ik heb wel toen was er een EK uh, voetbal. En uh, ik was helemaal niet zo into voetbal, maar ik heb die uh, eerste maand heb ik alle wedstrijden gezien. Zwitserland, Oekraïne. En... Ja, <laughs> heb ik allemaal gezien vanuit mijn bed. En dan de herhaling, sommige wedstrijden zag ik twee keer. Gewoon omdat ik niet anders kon dan voetbal kijken. Hey, en, en wat is nou het beste middel tegen liefdesverdriet? Ik hoor neuken. Buiten alcohol, alcohol, ja, nou, buiten nou, alcohol. Als, <laughs> als ze je willen hebben. <laughs> en en yeah. rebound is wel... Uh, wel, voor mij wel goed. Eten? Een reddingsboei. Eten? Gewoon heel veel eten? Heel veel eten. Eten nee. is uh, de ik vooral misschien. Maar ik denk mannen... die Orlef, heel veel ja. gaan eten dan? Ja, ik, ik heb het juist, juist, juist... het tegenovergestelde sporten. Ik ga juist sporten... als ik liefst verdriet heb. Zoveel mogelijk... rennen en yoga... en dat soort zodat ik uiteindelijk... helemaal tight ben. Ja. En ah, je moet eigenlijk, denk ik... Ik zie het een beetje zoals, in een, zoals het wel weer... in de Amerikaanse films doen. Dat die periode... naast het uit is, moet, moet een soort montage worden. Zoals in in zo'n film hebben ze altijd zo'n montage... en dan zie je iemand heel hard zuipen, heel hard sporten... heel hard feesten, heel hard janken... En alles daartussen moet je zorgen dat je een soort van verdoofd bent. Maar wel dat soort dingen allemaal meemaken. Net maakt. als het boek uh, Eat, Pray and Love. Hoe heet dat boek? Dat, dat heb alleen vrouw <laughs> <laughs> nee, nee, ik alleen vrouwen gelezen. Waar ik aan begon en dacht... Al, alsjeblieft, hoe Amerikaans is dit? En toch uitlezen. Vreselijk inderdaad. Maar dan heb je wel die fases die jij nu hebt. Oh, echt? Oh, dus ik zit hier gewoon weer in een van de cheesy... Uh, eten, eten, eten, bidden te en beminnen. Dat ze oh, eerst nee. heel veel gaat eten en dan uh, gaat mediteren. En dan uiteindelijk weer een nieuwe liefde... Vind die rebound waar ze net zo goed mee had kunnen beginnen. Ja, maar die, die rebound vind ik altijd. Dan ga je weer. Dan doe je het weer romantisch. Terwijl je eigenlijk niks wil voelen, toch? Je bent een beetje afgestomd. Als je, een, je hart is gebroken. En dan ik wil je juist niks voelen dan. Dus wat dat betreft. Echt neuken. En gaan. En uitgaan. En zo. Dat wel. Maar. Ja, maar ik heb die bevestiging dan wel nodig. Want als iemand je dumpt. Dat gevoel van. Oh, ik ben niks waard. Ik ben niet leuk genoeg. Het klinkt heel cliché. Maar het is toch echt. Het is nodig dat dan iemand zegt, ik vind je zo aantrekkelijk en ik wil het met je doen. Ben je meer een bette of ben je meer een buddy? Jennifer, buddy die zegt, um... je bent afgestompt, je wil niks voelen. Duik in nachtleven, doe rare dingen, have one night stands, ga gaan, gaan gaan. En ja. bette zegt, nee, ga op zoek naar iemand die je kan helpen je zelfvertrouwen op te ja, trekken. Ja, ik ben wel een bette hoor. Ja. ja, daar zoek ik wel naar. Ja. Ja. Hoe doe jij dat? Hoe ziet die zoektocht van jou eruit? Oh de, ja, dat, dat is dus je denkt: nee, ik wil echt helemaal niemand voorlopig. En de volgende die je tegenkomt, word je smorverliefd op. Ja, ja dat totaal. is altijd zo. Zeg maar echt echt totaal: ja. oh my god! Oh my god, what's happening to me now? En dan is het aan. En uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon wat er gebeurde bij mij. Want wat gebeurde er bij jou? Nou ja, ik had zes jaar een relatie en ik, ik ging bij BNN werken. Goh, ja, ja, ja. wij we zijn collega's niet. geweest. Ja, wij zijn collega's geweest, we hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. En ik was zo moe van mijn relatie en daar stond uh, een spanningsboei voor me. En ik dacht, hé, hey, die pak ik. En dat was in de vorm van een collega van en ons? En dat was in de vorm van uh, iemand, ja, inderdaad. Ja. een collega. Hielp dat? Dat hielp uh, tot ik ook verliefd werd op die. <laughs> en zo wordt het als een soort leuk cirkeltje. Ja, ja, ja. ja, dat je steeds maar je liefdesverdriet vervangt. Ja. En dat er steeds maar een ander ja. poppetje komt. En toen uiteindelijk is er dus een tijd gekomen dat ik dacht... oké, okay, misschien moet ik eerst zelf even uitzoeken wat ik wil. En toen heb ik echt een, bijna een jaar, denk ik, helemaal alles op nul gezet... qua liefde en gewoon rustig gaan. Was dat moeilijk, alles op nul zetten? Ja, want je komt nog steeds overal allemaal mannen tegen. Die en... leuk zijn. Ja, maar dan moet je gewoon echt even aan je zetten. Tenminste, ik heb gekozen om echt even echt alleen aan mezelf te denken. En dat heeft geholpen, denk ik. En wat ontdek je dan als je een jaar lang op mannen dieet gaat? Uh, ja, dat de types uh, die je aan hebt getrokken tot nu toe, dat het misschien niet altijd de beste types zijn geweest. En uh, dat, je, dat je best even wat langer mag nadenken voordat je van A naar B gaat, bijvoorbeeld. Niet meer impulsief in nou, grote ja, avonturen ja, ook wel duiken. impulsief hoor. Maar, maar ook meer nadenken? Ja, ja. Ah. een soort middenweg zoeken, denk ik. Oeh, de gulden middenweg. Dat is niet makkelijk. Nee, straks meer over je huidige staat, want je zegt... Uh... Ik ben tegenwoordig ontzettend gelukkig. Nou, graag hoor ik van jou. Hoor daar dan iemand bij? Of is dat gewoon omdat je liefdesverdriet vrij bent? Hoe komt het dan dat je zo gelukkig bent? En wat kunnen we daarvan leren? Maar ja. voor mensen die zich ontzettend herkennen... in wat jij net vertelt, van relatie naar relatie... en eigenlijk heb je pijn en je bent op zoek naar bevestiging... wat supermenselijk en normaal is. Mm -hmm. Everybody has been there. Ja. Voor al die mensen, voor ons... ik schaal ons maar even onder één groep... Ja. Voor ons heb ik nu een online cursus loslaten oh, gevonden. Oh, fijn. <laughs> Iets te laat voor jou, want jij bent ja. inmiddels zelf overheen. Maar mocht het nou een jaar geleden zijn, dan had ik jou hier ontzettend mee kunnen verblijden. Ik ga straks even bellen. Zeker. Maar ook uh, Love Really Hurts Without You. Mooie plaat. En seks. Het is het meest vreselijke gevoel in de wereld. Tenminste, zo voel dat op het moment dat je er middenin zit. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik liefdesverdriet had. Ik dacht echt, ik zei tegen moeder, mama, ik ben aan het doodgaan. En het gaat maar door en het stopt niet. En mijn moeder zei, oh lieve kinderen, gaan we allemaal doorheen. En over zes maanden voel je je beter. En toen dacht ik, ja, ja, zes maanden. Uiteindelijk had ze gelijk. Maar had ik toen maar geweten wat ik je nu ga vertellen... Want ik had het helemaal niet zes maanden hoeven uitzingen. Ik had gewoon online moeten kruipen. En de cursus loslaten online moeten doen. Peggy, goeienacht. Goeienacht. Peggy, jij hebt samen met uh, Psychologie Magazine... een bekend uh, blad uh, over de psychologie... heb jij een cursus online loslaten opgezet. Ja, dat klopt. Nou, Ik werk bij Psychologie Magazine en ik heb hem samen met Gijs Jansen... Die... En... en jullie dachten, wij gaan een cursus maken over loslaten. Het online gedeelte, daar wil ik straks met je over kletsen. Maar ja. eerst, er komt een moment, naar aanleiding van een voorval misschien wel... of naar aanleiding van een gedachtengang, dat je denkt, dit hebben mensen nodig. Mm -hmm. Hoe zag dat moment eruit? Nou, um, eigenlijk op veel verschillende manieren krijgen wij wel signalen... dat het onderwerp mensen erg interesseert. Dus uh, lezerspost, peilingen, welke onderwerpen mensen interessant vinden... En ook aan het eind van andere online cursussen die we al ontwikkeld hadden... daar bleek wel dat mensen erg veel behoefte hebben aan loslaten. Ja, waarom is het zo moeilijk? Waarom is het zo moeilijk om een man of een vrouw waarvan je ooit dacht... nou, dit is hem helemaal, dit, dit wordt het... en we gaan voor altijd samen blijven en 18 kinderen krijgen... waarom is het zo moeilijk om na een jaar of na twee jaar of na drie jaar te zeggen... nou, jij bent het eigenlijk helemaal niet? Ja, loslaten is... In het algemeen heel erg moeilijk. Of het nou om, om een liefde gaat. Of een conflict. Of andere vervelende gevoelens. Maar, uh, het is heel moeilijk omdat we graag uh, de dingen oplossen. En graag controle hebben over dingen. En zelf wel even willen sturen hoe we ermee uh, omgaan en weer doorgaan. Ja. Ja. En juist bij zoiets als liefdesverdriet is dat niet zo goed te sturen. Heb je daar niet zoveel controle over. Nee. En toen dachten jullie, we gaan uh, niet alleen die cursus maken loslaten. Maar we gaan hem online gooien. Je kan die cursus online doen. Hoe werkt dat dan? Nou, we hebben een aantal... Uh, het, het werkt eigenlijk een, een beetje op hetzelfde uh, principe als een zelfhulpboek. Uh, er zijn hartstikke veel boeken die je leren hoe je om kunt gaan met, uh, met lastige dingen in het leven. En uh, een hoop daarvan werken we ook best goed. Maar het nadeel is dat je leest dat boek en je denkt de hele tijd oh ja, dat ga ik doen. Of, hier heb ik wat aan. En vervolgens ja. gooi je het boek in een hoek en vergeet je het weer. Mm -hmm. En wat we met die online trainingen uh, willen doen... is zorgen dat je er ook daadwerkelijk mee bezig blijft. Zodat het ook echt lukt. Het moet een beetje onderdeel worden van je dagelijkse, Precies. Van je dagelijkse ja. routine. Ja, dus je krijgt gedurende uh, zes weken... in het geval van deze training loslaten... krijg je een paar keer per week een mailtje... of soms ook een sms'je... met een opdracht of een oefening... of uh, wat meer te lezen of een filmpje... Om te zorgen dat je er actief mee aan de slag blijft. Oké, okay, maar dat vind ik wel leuk. Actief loslaten. Wat, geef eens een voorbeeld van, van uh, een opdracht of een sms of een mail die je kan krijgen... waarbij je dan actief aan het loslaten bent. Nou, wat je bijvoorbeeld uh, in het begin actief moet gaan doen, is een, uh, een dagboek bijhouden. Een, een dagboek van momenten waarop je het lastig vindt. Oké, okay. uh, ik, ik ga het meeschrijven hoor. Ik ben hartstikke gelukkig in de liefde, maar ik ga het toch even meeschrijven. Een dagboek, oké. Okay. Van lastige een dagboek, momenten. Een dagboek moeilijke momenten. Want hoe helpt je dat? Wat, helpt nou, wat heel belangrijk is uh, bij uh, deze training en eigenlijk bij veel van dit soort onderwerpen... is om eerst inzicht te krijgen. Van wat gebeurt er nou eigenlijk als ik me rot voel? Wat is er dan aan vooraf gegaan? Uh, wat voor dingen denk ik als ik me rot voel? Op welke manier ben ik ermee bezig? Mm -hmm. En wat je gaat leren bij deze training is juist om dat soort dingen... Te accepteren. Ik maak nu een beetje een groot stap. Mm -hmm. Maar het hele doel van de training is. of van, van de therapie ook waarop de training gebaseerd is. is dat je enerzijds. Uh, leert accepteren dat vervelende gevoelens nou eenmaal bij het leven horen. en je vervolgens gaat richten op de dingen waar je wel controle over hebt. Ja, ja. Dus niet uh, het wegstoppen van dat het, van het vreselijke. doodse gevoel wat je kan hebben als je liefdesverdriet hebt. maar eigenlijk accepteren van, nou ja. Ik voel dit nu even op dit moment. Precies, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ik, ik zat net nog even op ons forum te kijken bij die training waar uh, mensen dan ervaring uitwisselen. En daar stond iemand die ook enorm last had van liefdesverdriet en iemand maar niet kan vergeten. En uh, die, die, die, die moet nog beginnen. Die zegt, hoe, hoe doe ik dan dat loslaten? Wat moet ik daar dan voor doen? Moet ik dan mijn gevoel maar uh, wegstoppen en zorgen dat ik er niet meer aan denk? Nou, dat is precies wat je in die training leert. Dat moet je juist niet doen. Niet doen. Je moet gewoon dat gevoel even echt ruimte geven, want dat is er nou eenmaal. Um, dat kun je niet op commando wegstoppen en um, maar zeggen van zo, ik wil er vanaf zijn, dus ik ben er vanaf. Ja, ja. Nu zitten er vast mensen te luisteren die denken, ik ga door de ergste tijd van mijn leven heen, want zo voelt het toch altijd wel, liefdesverdriet, oh, ik kom er nooit meer bovenop. Um, ik wil eigenlijk alleen maar depressief op de bank liggen. Maar dit, dit online gebeuren klinkt ook wel interessant. Hoe zet je jezelf aan? Want je moet toch op een bepaalde manier actief zijn om... Uh, de online cursus te gaan doen? Hoe zet je jezelf dan aan om die eerste stap weer te nemen? Want het is best wel moeilijk om uit het drama te stappen... en echt even wat te gaan doen. Ja. ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te luisteren naar wat je wil. Als het net gebeurd is en je zit er echt zwaar middenin... dan wil je misschien ook echt even alleen maar op, op de bank liggen... en echt even helemaal niks... En, en dan moet je dat vooral doen, dat hoort er ook bij namelijk. Je hoeft niet jezelf te dwingen om meteen weer van die bank af te komen... en, en aan de slag te gaan en hè, iets te gaan doen om te zorgen dat het weggaat. Sta jezelf dat maar even toe. Maar als het wat langer begint te duren en je denkt... nou ja, ik, eh, ik, ik wil toch proberen om het leven weer een beetje eh, door te laten gaan... en zelf te kijken naar wat ik hiermee kan om weer vooruit te komen dan is dit wel een laagdrempelige manier. Want het is, het is geen therapie, je hoeft niet gelijk naar een, een, een psycholoog. Dat is ook niet per se nodig natuurlijk bij liefdesverdriet. Alleen als het echt langer dan een half jaar aan blijft... en je wordt er echt hartstikke somber van, dan, dan moet je dat voor alles gaan doen. Mm -hmm. Maar in het begin is dat niet nodig. Maar dan is dit wel een, een soort uh, tussenstap om te kijken... Van, nou ja, wat kan ik hiervan leren om uh, een beetje op een constructieve manier er weer uh, mee verder te gaan in mijn leven. Maggie van der Lee, wat fijn dat we je even mochten bellen en uh, ik ga dat in de gaten houden hoor, het online loslaten. Ik ja, ik heb eigenlijk wel een ideetje voor jou luisteraars. Oké. Okay. Voor ons ook wel weer leuk om, uh, om te horen hoe mensen het ervaren. en Misschien kunnen we onder de mensen die iets insturen uh, vijf van deze trainingen uh, weggeven. Kijk eens wat mooi, wat goed. En dat luisteraars kunnen gaan uitproberen met dan wel ook uh, de voorwaarden dat ze er ook uh, weer even over gaan vertellen. Dus hoe helpt het je nou echt? Ja, ja. Zij moeten dan, uh, als je het wint, moet je ook inzicht geven in hoe het je helpt en waarom het je helpt en ja. wat het voor je doet. Ja. Nou, misschien vind je dit super interessant thuis en denk je, ik wil mailen. Dat kan. Mail even naar lust.bnn.nl. Lust en dan uh, brengen wij je in contact met Peggy en uh, met de loslaten cursus. Peggy, goed idee. Nou, als we er nog even wat meer over willen lezen, dan kan dat op psychologiemagazine.nl slash loslaten. Dankjewel, goeienacht. Oké, okay, dag When you picture mother earth In the palm of your hand The entire universe a tiny grain of sand And it feels impossible to do As I can't imagine love without you Think of drinking every sea With its salty waters dry Sprinting round the world three times Faster than a rocket flies In the thought of it you can't pursue As I can't imagine Summer's night, add up every single star. Since the day the first was light, how and where to start, you have no clue. As I can't imagine. since the Gelukkig van Stevie Wonder praten. Even over Stevie, want uh, wij zijn hier vannacht heerlijk aan het praten over liefdesverdriet. Maar uh, Jenny, even ja. drie keer raden. Weet jij wat Stevie op dit moment aan het doen is? Stevie? Nee, geen idee. Die is op bezoek. Waar? Bij Obama. No. Aan het eten. Echt? Met Obama. Nou ja, niet aan het eten. Nou ja, wel aan het dineren. Obama heeft een jaarlijkse correspondence dinner van ja. het Witte Huis... En daar zijn een aantal topsterren voor uitgenodigd. Waaronder Stevie Wonder, Mary J. Blige, die is er. Cool. Weet je wie er ook is? Nou. Kim Kardashian. What? Daar word ik dan... Oh. Daar breekt mijn hart een beetje van. Kim yeah. Kardashian en Lindsay Lohan. Dat vindt Stevie ook niet leuk, hoor. Nee, Stevie is not nee. down with that. No, no, no. Goed. Liefdesverdriet hebben we het vannacht over. Ik zag nog even op onze Lust Twitter. Dat hebben we natuurlijk ook. Um, als je wilt twitteren, kan dat naar... Apenstaartje... Zeg mensen het nog? Nee. Ik zeg Apenstaartje. Wauw, wow, ik breng het <laughs> terug. Apenstaartje Lust BNN, dus @lustBNN. Lust BNN, Twittert Rick het volgende. Ik was zes toen ik letterlijk een week ziek van liefdesverdriet was. Ik heb in die week al mijn 34 chameleonboeken uitgelezen. <laughs> en je kan er al vroeg bij zijn met liefdesverdriet, nou, hè? wel constructieve oplossing gezocht. Precies, lekker boekjes gaan lezen. Chameleonboeken waren leuk ook vroeger. Ja. André, goeienacht. Hi André. André, Hi. we hebben het vannacht over liefdesverdriet. En jij hebt een nieuwe liefde, maar toch is er een plekje in je hart, een klein donker plekje, wat altijd een beetje liefdesverdriet zal blijven hebben. Nou, dat is, dat is inderdaad. Zo. Ik had een, uh, tussen mijn, uh, mijn 20e en 25 heb ik een, uh, een relatie gehad met uh, ja, toch eigenlijk mijn, uh, ja, mijn, mijn muzen, zou ik bijna zeggen. Jouw grote liefde. Ja, dat was echt, echt mijn grote liefde. Alleen uh, het nadeel was, ik was uh, toen nog al een beetje een player. En ja, ik had meerdere vriendinnen ernaast. En ja, ik heb regelmatig op haar hart gestampt. En op een gegeven moment uh, pakten ze me terug. Oeh. En dat had ik heel erg verdiend. Alleen ik was er uh, ja, compleet kapot van. Ja, was er kapot van? Ja, toen zag ik eigenlijk wat ik uh, al die tijd gedaan had. En, uh, ja, dat, dat, dat leeft uh, tot nu toe eigenlijk nog steeds. Echt waar. Want jullie zijn zij is, dus jij ging vreemd, op een gegeven moment is zij ook vreemd gegaan. Zijn jullie daarna uit elkaar gegaan? Of was het zo van, nou, dan hebben we, nu zijn we weer in balans en we kunnen nog wel even door? Nee, nee, we zijn eigenlijk uh, acuut uit elkaar gegaan. Want zij, op het moment dat zij mij uh, vertelde dat zij uh, gewoon een, een ander had, maar het, toen was het eigenlijk meteen al uit. Mm. Niet, uh, niet van mijn kant uit, want ja, ik. ik ik vergeet dat, op dat moment van haar kant natuurlijk heel goed. Alleen van haar kant zuid, tegen Zuid, uh, ik heb je nu laten merken wat, uh, wat je mij aangedaan hebt. Ja. En uh, hartstikke terecht, uh, zeer zeker. Alleen uh, ik, werd, werd, uh, ik was finaal op en dat, uh, dat eerste idee dat heeft ongeveer ja, toch wel een, een half jaar geduurd. Mm -hmm. En toen heb ik mij een, een tatoeage laten zetten. Uh, een, een, een eenhoorn met een traan met haar uh, initialen erin. Zo. Wow. En, Vind uh, ik nogal wat. Sorry? Vind ik nogal wat om een tatoeage te nemen voor iemand waar je niet meer mee samen bent? Nee, maar ja, dat is. Uh, zo zaten mijn gevoelens uh, toen de tijd. En die, die zitten er eigenlijk nog steeds. En eh. Uh, wacht, wacht even, wacht. Het is inmiddels 15 jaar later. En nog steeds ja. diezelfde gevoelens van een gebroken hart? Nou, niet, niet, niet zozeer van een, van een gebroken hart, maar wel een, een verloren liefde, laat ik zo zeggen. Ik weet niet in, ja, dat is voor mij wel iets, iets verschillend. Ja, De, maar... het, het gebroken hart is dus natuurlijk weer geheel. En alleen het, het, het, het, het gemis is er nog steeds, wel. Nog steeds spijt? Ja. ja. Wow, 15 jaar lang spijt, André. Ja. Jeetje. Maar inmiddels ben je wel weer verliefd geworden op een hartstikke leuke vrouw. Ja, nee, want dat, ja, dat, dat speelt natuurlijk wel weer mee. Ik, ik was voor die tijd een player en dat was ik na, na die relatie uh, langs nog steeds alweer. Mm. Dus verschillende relaties alweer uh, korter en langer gehad. Alleen uh, nu ben ik in tussentijd alweer een iets aantal jaren gelukkig een beetje getrouwd. En uh, met een hele lieve vrouw en dat ben ik ook echt... Uh, Helemaal finaal weg van. Alleen net wat je aan het begin van ons gesprek zei, uh, een klein plekje in mijn hart wat uh, ja toch wel uh, heel erg pijn uh, uh, doet, zou ik zo zeggen. En wat zijn dan de momenten dat je nog in dat gelukkige leven wat je nu hebt, dat je nog heel even aan die vrouw van toen denkt? Is dat wanneer er een bepaalde soort muziek op staat of is dat uh. op een bepaald moment in het jaar of... Nee, dat zijn eigenlijk, eigenlijk momenten. Uh, ik ben uh, intussen een x aantal jaren geleden ben ik, uh, verhuisd naar, uh, naar Flevoland toe. En een uh, aardig eindje weg van waar ik vandaan kwam. En, uh, Ja, nou kwam mijn vader, die uh, lag vorig jaar in, uh, in het ziekenhuis. Mm -hmm. En daar bleek dus de oma van mijn toenmalige vriendin ook uh, te liggen. Oké. Okay. Uh, anderhalf afdeling, dat soort dingen, maar, uh, ja, Wel, hetzelfde voordat, dat hetzelfde mijn, ziekenhuis. Dat mijn vader er ook lag. Dus die kwam daar op, uh, op visite. En die had het hele verhaal naar mijn, naar mijn vader verteld, wat er toen de tijd ooit eens gebeurd was. Oh, lekker. En ze dacht: goed. je vader uh, ligt, op, uh, ligt ziek in het ziekenhuis, we gaan even oude koeien uit de sloot halen, dacht ze. Nou ja, nee, dat kon hij heel vertellen, want hij kon het ook uh, heel goed met haar. Dus, uh, en het, ja, het was, het was uh, gewoon een normaal gesprek. Gewoon geen, geen gekke ding of zo, maar uh, gewoon het algemene beeld waarom, waarom zij in één keer verdwenen was. En, eh, uh, ja, toen, uh, toen hij mij dat vertelde. Ja, hij dacht van ik heb je nog nooit al gezien. Uh, je kreeg in één keer een kleur. En, ja, ik had dacht, ik dacht glas in mijn handen. Nou, dat lag op de grond. En uh, ja, ik was eigenlijk helemaal uh, Weer terug. Ik zo je was in één keer weer helemaal terug op dat, uh, in dat gevoel. In dat ja, moment, ja. in die tijd. Wauw, ja, dat, ja, ja. dat is de kracht hè? Van, ja, ja, maar, maar, van maar dat, dat is toch ook niet. bijvoorbeeld met programma's als Memories en zo. Ik zit meteen te denken misschien dat je haar later nog wel eens gaat zoeken op me, via Memories of zo, Of via Facebook. Ja, of zo. via Facebook kan ook. Nee, dat, nee dat, ook, dat weet ik zeker dat ik dat niet, niet zou doen. Okay. Uh, dat, dan vinden we het gewoon mooi. Je hebt kinderen en je hebt ja. een nieuwe liefde ja. en dat is op een gegeven moment klaar. Ja. Ja. Maar dan maar vinden we uh, het gewoon mooi, André, dat je je hart even hebt uitgestort over, uh, over het liefdesverdriet van toen. Dat mag allemaal in deze show. Fijn, nou, fijn je dat je belde, André. Dankjewel. Hi, hi. Heb je verhalen over liefdesverdriet die je met me wilt delen, met ons wilt delen? 0800 1121. Je moet That the place is over okay. Jennifer, we hebben het over liefdesverdriet um, in de ontvangende sens. Ja. Maar je kan ook liefdesverdriet aan iemand geven. Ja. Bijvoorbeeld als je een relatie uitmaakt waarvan de ander dan, denkt... zeg oh, maar ik ja. dacht, ik wil. Ik, ik wil. Ja. Heb je het wel eens uitgemaakt met iemand? Ja, aan die kant ben ik bijna altijd geweest. Oh ja? Ja. De luxe positie. Ja, ja. Nou ja. Is dat, het luxe? Nee, dat is de vraag, ja, precies. Dat, ik vind het geen luxe positie. Want het is niet dat je, alsof je het zelf heel leuk vindt om die stap te gaan zetten. Ja, moet ik zeggen, mijn eerste vriendje was het, was het voor mij wel zo dat ik het heel prima vond dat het uitging. Mm -hmm. En hij, zijn hart is, was heel erg gebroken. En inderdaad, nog steeds, als ik hem tegenkom, nog wel van nog toen moeilijk. heb je me zoveel pijn gedaan. Ja, en het is heel raar dat um, de ene dan echt in de. Put zit. Terwijl ja na mijn eerste vriendjes stond ik ongeveer op het dak te juichen van blijheid dat het uit was. Zo van freedom, ja eh, ik ja. kan er bij de wereld in. Ja. Bizar, hè? Dat het zo ver uit elkaar kan liggen, inderdaad. ja, ja. De ervaring. Echt, ja, ik heb het ook wel eens uitgemaakt, maar daar was ik toen zelf ook toch heel kapot van. Ja. Mijn eerste relatie. Omdat ik maakte het uit omdat ik merkte, oké, okay, het gaat echt niet werken. Maar ik wilde wel heel graag dat het ging werken. Ja. Um... En die jongen was... Weet ik niet of die kapot. Weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk helemaal ah. niet. Ik was zo. Uh, ik was zo verdronken in mijn eigen liefdesverdriet. En ik was wel iemand, uh, ook toen al. Dacht ik, neem echt even afstand. Ja. Echt even afstand. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed hoe hij dat beleefd heeft. Maar ik weet nog wel dat het, het was best wel een stoere jongen, mijn eerste vriendje. Ja. Ik weet dat het op mij overkwam als dat hij. Zeg maar, hij was de fans, hij was altijd cool. En dan was het uit. En volgens mij, misschien dat hij wel van binnen pijn had, maar hij was iemand die ook niet zijn gevoelens heel, uh, heel heftig toonde. Dus hij kwam, hij was cool. Dus ik had geen idee. En ik was echt zo: <lacht> de drama queen, hè? <lacht> en alles op tv en kijken. Ja. <laughs> Wat doen jullie bijvoorbeeld met... Want je noemt mij nu grappenderwijs de drama queen. Ja. Dat is een typje op uh, luddevede.com... waar jullie dan een pakket voor hebben. Ja. Heb je ook een pakket voor mijn ex die ik nu beschrijf? Die, die een beetje too cool for school is. De player ja. is dat. De player, ja. ja, ja daar hebben we, we hebben inderdaad ook het profiel de player. Um, die uh, zullen we... Kijk, die, die wil... Naar feestjes, die wil uh, nieuwe mensen, nieuwe, ontmoeten. nieuwe vrouwen ontmoeten en vooral niet nadenken over hoe uh, vervelend, hoe kut hij zich wel niet voelt, zeg maar. Dus die proberen we in de eerste week gewoon. Ga maar naar je feestjes, ga maar uit, ga maar dronken worden en op zondagochtend word maar lekker wakker met je hoofd in die pizza doos. En uh, <laughs> hè, weet je, met een beetje kots op je kind. Ja, opgedroogd, nou ja, precies. Maar, maar dan, dan komt diegene er ook wel achter dat dat niet de manier is om het, om het te doen. En langzamerhand in het proces gaan we hem ook steeds meer vertellen... God, misschien uh, is het wel een goed idee om vandaag even niet uh, de kroeg in te gaan... maar om eventjes eens na te denken over waar je mee bezig bent op dit moment. En waar je mee bezig bent geweest. Precies. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. goed zeg. Ik heb uh, uh, straks iemand aan de lijn. Die, want we hebben het nu heel redelijk degelijk... Ja. Over uitmaken. Je geeft iemand anders of niet wat naar wat ja. velend. Maar daar is een nog veel makkelijker manier voor. Nou. Het kan natuurlijk allemaal online. En ik ga je er straks meer over vertellen. Ik geef je alvast één hint: Uitmaakkaarten. NL. Uitmaakkaarten.nl oh Dat God, straks. No. Maar ik wil ook nog even, het is <laughs> natuurlijk toch een beetje... het is toch een beetje zaterdagnacht... we mogen cadeautjes weggeven. Ik krijg er een beetje een open win gevoel yeah. bij. Het is niet dat ik je kan zeggen dat jij een auto krijgt... <laughs> ja. en jij een auto en jij een auto en jij een auto. Dat dan weer niet. Maar wel, en dat is ook belangrijk... die loslaatcursus van Peggy... die je eerder yeah. voorbij hoorde komen. Die geven we weg. Een aantal loslaatcursussen. Dus als jij denkt, nou, ik heb nogal wat los te laten... in mijn leven... En ik wil daar hulp bij. Mail dan even naar lust.bnn.nl. En mail dan meteen even je naam, je gegevens, je e-mailadres, je telefoonnummer. Zodat we echt even contact met je kunnen opnemen. En je in verbinding kunnen brengen met die Peggy. Die jou dan alles gaat uitleggen over die fantastische loslaatcursus. Mailen. Lust.bnn.nl. En dan straks meer over uitmaakkaarten. Hmm.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 to my of je het hoort, maar ik moet echt ontzettend glimlachen... met betrekking tot het volgende onderwerp. Want we hebben het vannacht over liefdesverdriet. Hè? Dat zijn ook zware onderwerpen, zware verhalen die er voorbij komen. Hele gevoelige dingen die we horen. Maar ik moet nu dan toch echt een beetje grinniken. Ik ga je uitleggen waarom. Goed, nou, ik weet niet of je ooit een relatie hebt uitgemaakt. Ik heb wel eens een relatie uitgemaakt en dat was toen... Uh, Spannend en moeilijk, ook omdat ik dacht, oh, ik wil niet de boeman zijn. Ik heb er niet zo'n zin meer in, maar ik vind het toch ook moeilijk om de boeman te zijn. Het is nooit leuk om degene te zijn die de knoop doorhakt. Het is ook niet leuk om aan de andere kant te staan natuurlijk. Maar ook niet leuk om degene te zijn die de knoop doorhakt. Als ik toen had geweten wat ik nu wist, was het misschien makkelijker geweest. Want je kan dat tegenwoordig super makkelijk online doen. Namelijk op de site uitmaakkaarten. Ja, je hoort het goed uit, maakkaarten.nl. Als je geen zin hebt om het face-to-face -face te doen, dan doe je dat toch gewoon, dat uitmaken, met een leuk of minder leuk kaartje. Ivo Beek, goedenacht. Goedenacht. Ivo, jij richtte de site op uitmaakkaarten.nl. Dat klopt, ja. Graag wil ik van jou horen hoe het moment eruit zag dat je dacht, weet je wat, dit is wat ik met mijn leven ga doen. Ik ga een site beginnen waar mensen via een kaartje hun relaties kunnen uitmaken. Ja, hoe zag dat moment eruit? Het was gewoon een idee wat in me opkwam. Ik dacht van ja, dit is er gewoon niet. Ja, dit is zo makkelijk. En toen ben ik er eigenlijk gewoon begonnen. Toen ben je begonnen. Het was niet omdat je zelf een relatie had waarvan je dacht... Ik zie het niet meer zitten. En ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om, uh, om uh, mijn grote liefde... Ex-liefde, toekomstige ex, noemen hoe je het wil noemen. Face-to-face um, -face, uh, te komen en dan even een verhaal te doen. Is er geen makkelijkere manier? Uh, nee, nee, nee. Ik heb een fijne relatie nee, in hebben. Mij is het niet het geval. Maar het was gewoon een idee wat in me, in me opkwam. Ik dacht van ja. Een uitmaakkaart, waarom eigenlijk niet? <laughs> ja, als je ook. Uh, ik hou van je kaart hebben. En fijne verjaardagkaarten. En gefeliciteerd met je rijwijskaarten. Moeten ja, er misschien. Dan niet? Ja, moeten er misschien ook wel uitmaakkaarten zijn. Leg mij eens even uit. Als we de site op gaan. Hoe werkt het precies? Ik wil het uitmaken. Ik ga je site op. Wat is het eerste wat ik doe? Nou, waarschijnlijk het eerste wat je doet is. Uh... Even kijken hoe het werkt. Er worden de dus stappen uitgelegd. Er zijn maar vier stappen. Je kiest bij de collectie, kies je gewoon een kaart of een echte kaart of een uh, digitale e-kaart. Oké. Okay. Kan allebei. Uh, ja, als je het uit gaat maken, kies je waarschijnlijk voor de echte kaart. Die komt zeker aan en die wordt ook zeker gelezen. Een e-kaart, uh, ja, die kan wel eens in de spam terechtkomen. Ja, ja, die wordt ja. natuurlijk niet gelezen. Nee. Dus je gaat bij de collectie en dan heb je wat categorieën waar je uit kunt kiezen. Noem eens, uh, benoem die categorie eens. Je hebt uh, tekstkaarten. ja, Met tekst is duidelijk. Duidelijke kaarten. Uh, jij bent kaarten. dus een categorie. Jij bent. Alles met jij bent. Dan zijn 30, 40 kaarten van jij bent. Ja. Uh, met een cartoon. Getekend dus. Sorry kaarten. En nog een klein aantal subtiele kaarten. Ja. Nu heb ik natuurlijk even op mijn gemakje zitten kijken op die site. En kwam ik ook kaarten tegen. Met de vrij duidelijke teksten. Uh, Ctrl-Alt-Delete. Die kom ik, uh, zag ik voorbij komen. Maar ik zag ook, en dat vond, ik, dat vond ik wel een hele grappige. Vrouwen kunnen een orgasme faken, maar ik onze hele relatie. Ik vond hem ook wel grappig, ja. Ja, ik zou het vreselijk vinden om die kaart te ontvangen. Als vrouw, denk ik. Uh, ja, dat denk ik ook. Maar ja, ja. zijn er veel mensen nou, die dat zijn dat zo... het ook duidelijke kaarten, zeg maar. Het, uh, ja, ja mooi omschreven, duidelijke kaarten. Fuck you bastard, zag ik ook even staan. Zijn er echt mensen die hun relatie met dat soort kaarten uitmaken? Of worden die kaarten vooral gebruikt voor uh, als, als grapje? Zo van, haha, ik stuur dat naar een goede vriend... omdat het gewoon een heel goede tekst is. Ja, volgens mij worden die meer gebruikt. Ze worden verstuurd natuurlijk, maar volgens mij zijn dat meer de kaarten voor de fun. Dat ik zijn fun En dat uh, de, de iets subtielere kaarten toch meer gekozen worden voor het echt uit te maken. Oké. Okay. Heb jij enig idee hoeveel relaties er gesneuveld zijn... naar aanleiding van de kaarten die je op je website hebt staan? Uh, nee, ik weet wel hoeveel kaarten... Daar zit een teller op. En die staat nu op 510 op de site. 510 mensen hebben hun relatie beëindigd via jouw site. Ja, dan er er staat er inderdaad er zijn 510 kaarten verstuurd. Maar er zitten natuurlijk ook die funkaarten tussen. Dus hoeveel ja. relaties er daadwerkelijk verbroken zijn met de kaarten, dat durf ik je niet te zeggen. Nee, nee, nee. Hey, wat, uh, wat is de toekomst van uh, jouw website? Uitmaakkaarten.nl. Zie je het groeien. Um, kijk, het, alles, we kunnen alles online doen. Hè? Eten bestellen. We kunnen al onze favoriete series online kijken. Alles gebeurt online. Ja, dat is het idee van mij. Ja, word... Dat die gaat groeien en dat hij toch groot gaat worden en uh, ja, dat er uh, een budget achter komt, zeg maar, dat we het, uh, het groot kunnen maken. Maar nu is het nog klein en uh, ja, we zijn startende. Ja, ja, ja, ja, maar het is echt jouw droom om hier een grote website van te maken? Ik zou het wel mooi vinden, ja. Ik, uh, ik ga je op de voet volgen, al was het alleen maar om af en toe die grappige teksten te kunnen lezen die op de kaart staan. Heb je die zelf bedacht overigens, die teksten? Ik heb die samen met een vriend van mij uh, allemaal bedacht. Dus het komt allemaal, ontspruit allemaal uit jouw brein, Ivo? Het meeste wel, ja. Eerlijk, hè? <laughs> nou ja, ik weet niet. Het zegt misschien wat over je. Nee, hoor. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> nee, hoor. Ivo, wat leuk dat we je mochten bellen en wat goed dat we via jouw website uh, kennis konden maken met deze nieuwe vorm van uitmaken. Dat uh, heb ik graag gedaan. Dankjewel, Goeienacht. Ja, fijne uitzending nog. Dank. Goed, en dan ga ik nu bij jou, lieve luisteraar, natuurlijk dat ethische dilemma neerleggen. Het uitmaken via een kaart. Kan dat of kan dat echt niet? 0800-1121. SMS mij vind ik ook leuk. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan of je vindt dat je een relatie mag beëindigen naar aanleiding van een grappige of keiharde kaart... die je op uitmaakkaarten.nl kunt vinden. Heel benieuwd naar je reactie. binnen met mooie verhalen over gebroken harten. Dat straks allemaal in het derde uur, maar ook in het derde uur, Hans Steeuwen. Oh, ja. Hans Teeuwen over liefdesverdriet? Dat ga ik nog niet oh, tegen je vertellen. spannend. En onze eigen columnist uh, Tim Hofman, dat allemaal strak is. Maar, uh, maar eerst nog even, jij en ik Jenny, want het yes. is bijna drie uur. We zitten hier vannacht tot vier uur en we praten over liefdesverdriet. Ja. Dit is wat ik me wel afvroeg. Want jij bent nu 24-7 bezig met gebroken harten. Mm, Zo'n beetje, ja. Is dat, is dat deprimerend? Nee. Nee. Het is juist uh, om mensen te helpen heel erg leuk. Dus als je uh, iemand met een rotgevoel een wat beter gevoel kan geven... en we krijgen heel veel leuke feedback en leuke mailtjes... over hoe blij mensen met ons zijn. En daardoor word ik juist uh, heel erg... Uh, ja, Gelukkig van, ja. om mensen te kunnen helpen. Jullie hebben een prijs gewonnen ook, hè, met de website. Ja, ja. Ludvendup.com, welke prijs is dat? Dat is de Dutch Startup Award van de Next Web... voor uh, de beste nieuwkomende start-up in 2012. En voor, echt voor mensen die digibated zijn, wat is een start-up? Een bedrijf wat echt uh, van de grond af aan... Uh, Begint, zeg maar, dit jaar. Dus een, een compleet nieuw bedrijf. Compleet nieuw. En ja. Daar hebben jullie een prijs voor gekregen. Wat een het ja. begin? Ja, echt zo verbaasd. Ja, we waren ook helemaal perplex ervan natuurlijk. Ja. Echt heel leuk. Ja. Ja. In het de derde uur is er nog meer tijd om te praten over wat jullie allemaal doen ja. op die site. Kan je alvast een tipje van de sluier lichten? Waar wil je het absoluut nog over hebben straks na het nieuws? Nou, wat, ik, wat ik het allerleukste vind is um, de, de verhalen met elkaar delen. Dus uh, het kan, hoe slechter je verhaal, hoe beter eigenlijk. Hoe slechter, hoe beter. Dat ja. allemaal in het derde uur. We gaan straks ook weer terug naar onze vrienden. In Boyd's Bar. Maar we moeten ook horen wat er in de wereld gebeurt. Want we kunnen niet alleen maar in onszelf verscholen zitten... Nee. kijkend naar ons gebroken nee. hart en dan daarover. praten. Nee. We moeten ook weten wat er in de wereld gebeurt. Mm -hmm. En dat mag je straks allemaal aanhoren bij het nieuws van drie uur. Yes. Tot zo. <lacht>